9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... verslaggever Jeroen de Jager vanaf het Tagierplein. En alles wat u altijd al had willen weten over de nachtpappagai, hoort u zo dadelijk. Maar eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 De shisha-pen is populair bij kinderen en jongeren. De RIVM zegt dat het roken van de pen de keel en de luchtwegen irriteert... en dat onduidelijk is wat de effecten op lange termijn zijn. Maar de staatssecretaris vindt dat onvoldoende aanleiding om in te grijpen. Hij zegt dat er geen signalen zijn dat de shisha-pen veel wordt gebruikt... en dat mensen er altijd mee kunnen stoppen. De Hemengaldun-school in Rotterdam gaat niet zelfstandig verder. De islamitische school wordt oplopig onderdeel... van een christelijke scholenkoepel, vertelt verslaggever Hendrik Willem Hofs.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 Met zo'n sopraan Tania Cross krijgt de Radio 4 prijs. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma De Ochtend van 4. De jury geeft haar de prijs voor haar streven om klassieke muziek... zo dicht mogelijk bij een nieuw en jonger publiek te brengen. Dat deed ze bijvoorbeeld bij de uitreiking van de televisiering. De 36-jarige Krolst is geboren op Curaçao en studeert aan het Utrecht Conservatorium. De Radio 4-prijs wordt in februari uitgereikt. En het weer nog droog en geleidelijk meer zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 21 tot 24 graden. Dit is informatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Bij elkaar nog zo'n 35 kilometer file. De meeste vertraging bij Den Haag en Rotterdam. De enige file die opvalt, die staat op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Noordorp en Den Haag, 6 kilometer. En u kunt blijven lurken aan de Shisha-pen. Hoort u zo meer over. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Dat is heel geen vogel. Nee, dat klopt. Het is een nak papegaai. Hoort u zo meer over? Eerst naar het stagiairplein. In Cairo en daar is Jeroen de jager vanochtend. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor dat het daar nog steeds druk is. Wordt er ook nog gefeest? Nou, kijk, in Egypte is het volgens mij nooit rustig. Uh, gisteren waren hier tienduizenden, 10 honderdduizenden mensen. Ik weet niet welke getallen rondgaan. Maar het is hier vanochtend ook ja, relatief rustig, maar wel druk natuurlijk in onze ogen. De mensen staan hier nog steeds, de tenten staan hier ook nog steeds. Uh, de schoonmakers zijn natuurlijk bezig, want er is een enorme chaos gecreëerd gisteren met al die mensen hier. Dus die zijn aan het vegen. De vlaggetjesverkopers, die zijn ook gewoon bezig. Want die Egyptische vlag die, uh, die gaat als warme broodjes hier uh, over de toonbank. En uh, ja, de vraag is een beetje wat de mensen nu gaan doen hier. Uh, gaan ze blijven? De tenten staan hier nog steeds. Of gaan ze in de loop van de dag vertrekken? Misschien weet deze meneer, ik heb net een vlaggetje van u gekregen trouwens ook. What do you think? tenten gaan hier going to stay here or are they, are they leaving? I, I won't say I don't speak English good, but I won't say Egypt is good. People in Egypt is good. People in Egypt need freedom. And uh, I won't say. Uh, I love Egypt. And the tents here on the square, are they going to stay or no, go? No, no, no, no, no. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, no demonstration, demonstratie. All is go, Het uh, is, is go. No demonstration. No, no, no, no, no, no. It's finished now. Finished, it's finished, it's okay, yeah. Nou ja, dat is duidelijk. Hij zegt natuurlijk geeft niet meteen antwoord op de vraag, want hij is trots op Egypte. En dat merk je. Uh, je merkt dat ze uh, gisteravond opnieuw een revolutie hebben ervaren. Dat merkte ik ook toen ik hier gisteren nou onderweg was naar het centrum van de stad. Uh, iedereen was uitzinnig. Uh, ja, en nu is het wachten wat er gaat gebeuren natuurlijk. Want Jeroen, merk jij iets van de spanning die er was uh, bij de demonstraties voor Morsi? Uh, het geweld ook wat we hebben gezien in andere delen van Egypte? Ja, dat is hier in Cairo dus relatief rustig gebleven. Ik heb uh, vanochtend een verhaal gelezen alleen van een plek waar Morsi-aanhangers normaal bij elkaar komen. Waar gist, die gisterenavond uh, heel streng werd bewaakt door, uh, door politiemilitairen waar, uh, waar eigenlijk het demonstratieverbod heerste. Mensen zijn naar huis gegaan, het is onduidelijk wat daar precies is gebeurd. Nu in de stad merk ik hier op het plein daar eigenlijk weinig van. Ik denk dat de Morsi-aanhang thuis zit afwacht wanneer hun leider weer vrijkomt en dan van hem hoort wat ze moeten gaan doen. Goed. Jeroen de Jager, vanaf het Tagierplein, hij houdt u de hele dag op de hoogte over de ontwikkelingen in Egypte, doet hij samen met correspondent Sander van Hoorn. 8 minuten over 9 uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In België geen koningsspelen, geen koningslied en al helemaal geen opblaaskroontjes en versierde straten. De troonswisseling is een ceremonie die 20 minuten in beslag zal nemen... tijdens de jaarlijkse nationale feestdag over twee weken. Toch zijn het wel drukke tijden voor de Vlaamse media, merkt deze ochtend Mayno Remmers. Het was een latertje gisteravond, ook voor Besit Balfoort. Ze werkte aan het vtm programma Royalty... En ze schreef diverse boeken over het Koningshuis, want dat volgt ze al meer dan 15 jaar. En ze is nu alweer druk aan het monteren. Dat was uh, zijn laatste missie in, uh, in de Verenigde Staten. En dan zag je dat hij eigenlijk al een stuk losser was dan vroeger. En dat er ook aan de mediatraining is gewerkt. Zo'n re iets relativerends over zijn land, zoals... Uh, het is alleen maar omdat we toch goed zijn dat we niet tot de G20 behoren. Dat zou hij vroeger nooit hebben durven zeggen. Ach, hier zien we hem te knippen, hè? Linten knippen. Uh, het gaat over zijn... Uh, ja, Ceremoniële functie al dan niet. En een paar weken geleden heeft hij meegelopen met de halve marathon in uh, Brussel. Uh, dat was toch wel een risico, want als hij het niet had gehaald, uh, dan had hij toch allemaal figuur geslagen. En dat baartje, hè, sinds kort. Ja, eh, Bartje baartje is alweer weg. Uh, dat heeft hij gedaan onder impuls van zijn vrouw. Die, m, naar schijnt dat hij toch een iets of wat dubbele kin een klein beetje. Hij heeft het een tijdje laten staan, maar hij vond het kriebelen. Uh, hier een je voor met je kinderen. Uh, met die kroon, dat is zo vast. Nee, terug. Ik heb daar een kroon Ja. Maar op de televisie... Dat heb ik nou, is druk aan het monteren voor de uitzending van vanavond. Want natuurlijk is het ook bij VTM een hele drukke tijd... nu ineens die mededeling daar is. En er zijn vergaderingen over hoe die uitzending nou zal moeten zijn. Want die is al uh, aanstaande natuurlijk. Hier zien we prinses Mathilde, die dus koningin wordt. Uh, de koningin van uh, België. Straks hebben we drie koninginnen. Dat is echt een, een unicum. Uh, en... Want Paola... Koningin Paula blijft haar titel behouden en ook koningin Fabiola. Dus we hebben daar straks drie. En een kroonprinses. Een kroonprinses, maar eigenlijk staat het woord kroonprins, kroonprinses bij ons niet in de grondwet. Maar het woord wel de eerste prinses die koningin zal worden. Dus dat is ook een primeur, ja. Ik heb ook uh, iemand naast mij die mij steunt. En die mij helpt, mij verbetert soms. Met een kritische toon. En het is zeer uh, goed. Philip I wordt de zevende koning der Belgen. Uh, ja, hier gaan we mee afsluiten. Het is een heel mooi beeld van onze toekomstige koning. Heel statig, zonder inderdaad het baardje. Nou, dat kan natuurlijk ook niet meer dan, hè. Uh, nee, ik denk dat hij heeft ook een bril nu. Hij ziet er uh, toch wat plechtiger uit. Uh, meer uh, zoals een koning het hoort zeker. Het wordt een spannende tijd. Zien hoe koning Filip het zal gaan doen. Uh, ja. Uh, en iedereen vraagt zich natuurlijk af... zal hij zich spiegelen aan het voorbeeld van zijn vader... of uh, het voorbeeld van zijn oom, koning Boudewijn... met wie hij een hele goede band had... en door wie hij toch voor een groot stuk is opgeleid... Uh, in, in zijn toekomstige taak. En dat in een wellicht roerige tijd volgend jaar al... Met de aankomende verkiezingen. Ja, het wordt echt heel belangrijke verkiezingen in België. De moeder of de grootmoeder der verkiezingen wordt het hier uh, genoemd. Dus uh, ja, voor een, een nieuwe koning wordt dat uh, echt de vuurproef. Maar nog immers vanochtend in veel haalde reacties op de nieuwe en de oude koning. 12 minuten over 9. De Cichapen wordt niet verboden. Uit onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat er geen schadelijke stoffen zitten... in die elektronische waterpijp. Wel kan het roken van de Cichapen de kil- en luchtwegen irriteren... en het weefsel daar ook iets verdikken, zo blijkt uit literatuuronderzoek. De lange termijn-effecten zijn niet bekend. De staatssecretaris Van Rijn ziet hierin geen mogelijkheid of noodzaak om in te grijpen. Dus blijft die pen op de markt. Daan van der Gouwen van het Trimbos Instituut, welkom in ons uitzicht. Ja, goedemorgen. Uh, meneer Van der Gouwen, jullie hebben van het Trimbos Instituut het gebruik van die Cisha Pen afgeraden. Bent u dan ook nu teleurgesteld in het advies van de staatssecretaris? Nou, op zich zijn we niet tele teleurgesteld, want je moet natuurlijk een gronde reden hebben om, uh, om iets te gaan, uh, gaan verbieden. Uh, kijk, het RIVM heeft uitgezocht uh, wat die schadelijkheid nou precies is, nou dat lijkt vooralsnog mee te vallen, in ieder geval op, uh, op korte termijn. De uh, irritatie van de luchtwegen is, is hinderlijk, maar uh, ja, dat herstelt zich natuurlijk, over het natuurlijk ook wel weer. Mm -hmm. Het is wel zo dat mensen die al last hebben van hun luchtwegen, dat het misschien zo slim is om die pen te gaan gebruiken, maar die doen dat misschien sowieso niet. Uh, maar een ander argument wat voor ons uh, uh, stond en nog steeds staat... Is, uh, het, het, is dat jonge kinderen, dus kinderen in de leeftijd van 8 tot 15, zeg maar... dat die, uh, als die een socia-pen gebruiken... dat ze misschien uh, ja, heel erg wennen aan de handeling uh, van het roken... en dat ze uh, mogelijk op uh, jongere leeftijd al over gaan stappen op echte sigaretten. Ja, je zou het en zo dat... kunnen zien als een soort oefensigaret. Ja, oefensigaretten, zo wordt ook vaak genoemd. En uh, dat blijft er nog steeds overeind staan. Ja. En blijft u daarmee dan het gebruik afraden? We blijven in ieder geval gaan in ieder geval van jongeren. Dus uh, wij weten uit het onderzoek dat als je voor je 18 niet begint te roken, dat de kans dat je daarna alsnog begint klein wordt, uh, ste uh, steeds kleiner wordt. Dus hetzelfde geldt voor de cizepen eigenlijk een beetje. Als je daar, uh, kijk die jongeren, als zij dus van de CC-pen op een 14 vijftiende 15 eens overstapt op de echte roken, ja, dan is de kans dat ze verslaafd raken aan sigaretten, dus dat ze heel leven lang blijven roken voor lange periode, is veel groter. Dus daarom raden we het gebruik van de cizepen in ieder geval uh, tot, uh, tot de 18e levensjaar af. Ja, maar je kan niet um, zoals bij het roken, uh, verslaafd raken aan de shisha pen, ofwel? Nou ja, je kan aan alles verslaafd raken, maar kijk, nicotine is de verslaafde stof in tabak en dat zit er in in, in de meeste shisha-pennen zit dat niet. Sommige nee. shisha-pennen zit er trouwens wel nicotine. Ja, en dan uh, gelden er heel andere dingen. W wat zit er eigenlijk wel in, vooral? Um, er zit allerlei spullen in, maar een stofje waar wij ons uh, druk hebben gemaakt is dus, uh, propyleenglycol. Dat is een stof die bijvoorbeeld ook in de, in de mist in de discotheken zit, in die, die, die koude uh, rook. Nou, dat irriteert de luchtwegen met name. En er zitten dus allerlei smaakjes in, dus het is voor kinderen ja, heel cool om zo'n ding in je handen te hebben, want het, het smakelijker. smakelijker. Ja. En dat is een beetje waar we ons zorgen maken en blijven maken. Ja, ja dat ik. En staatssecretaris Van Rijn stelt dat er geen signalen zijn dat die CCR-pen veel gebruikt wordt. Wat is uw beeld vanuit de praktijk? Kijk, die CCR-pen is pas sinds dit jaar op de markt en uh, we hebben... Uh, wat we gaan doen is aan het eind van het jaar weer altijd lopend onderzoek onder scholieren van 11 tot 16 jaar, het HBSC. Daar, dit jaar gaan we ook voor het eerst uh, de c, -C erin opnemen. Dus vragen over de c, -C Dus we hopen in de loop van volgend jaar een beter beeld te krijgen van hoeveel het nou gebruikt wordt. Want we krijgen gewoon geen harde cijfers over het, over het gebruik. We, ja. weten. we krijgen allerlei signalen van dat het veel gebruikt wordt en, uh, en dat het op schoolpleinen veel gebruikt wordt. Anderen kennen het helemaal niet. Er zijn hier daar wat pols uitgezet onder uh, scholieren, onder jongeren. Daar komen hele wisselende resultaten uit. Dus uh, we... kijk, het is gewoon heel nieuw. Dus we moeten het echt nog heel erg uh, goed gaan onderzoeken. Nou, wij zien uit naar de cijfers volgend jaar, meneer Van der Gouwen. Dank u wel. Graag gedaan. Een fijne dag. Hetzelfde. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Jacques Zwart werd 75 jaar. Dat vierde Mister Ajax met een jubileumwedstrijd. Zijn team, won met 6-1. Van een andere ploeg met oud ajaxide En verslaggever Joris Kreugel zag de wedstrijd. En hey, Sjaak Zwart komt het veld op.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 Voor het begin van de wedstrijd kreeg zwart trouwens, van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam een erepenning uitgereikt. En na afloop werd de voormalige rechtsbuiten... in een open auto door het Olympisch Stadion gereden. Ja, daar zat ik op te wachten. Ik dacht over, over auto's gesproken, Jolande van der Velde. Nou, Die auto's rijden best wel goed door. Uh, 25 kilometer staat er. Korte files uh, bij Amsterdam en Den Haag. De enige die nog wat, ja, wat opvalt. Uh, niet qua denkt hoor. Van Utrecht naar Den Haag. Bij Den Haag-Malenveld drie kilometer. I know a girl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 John Mayer, met daughters. Ik doe mijn best. Het is een van de moeilijkste vogels ter wereld om te zien, de nachtpapegaai. Maar nu is ze voor het eerst vastgelegd door een fotograaf in Australië. Vogelliefhebbers zijn Lyrisch. Dit is het birdwatching equivalent van finding Elvis working Flipping burgers in een outback roadhouse. Dat is gewoon zo groot. Ik denk dat je een van de holy grails It's zeggen. Het is een van de species, probably. Doe maar. Oh, heilige graal onder de vogels. De Elvis onder de vogels. Bioloog Freek Vonk, goedemorgen. Goedemorgen. Is de nachtpappagaai echt zo bijzonder? Ja, hij is wel heel bijzonder. Ja. Hij is tussen 1912 en 1979 geen enkele keer gezien. Geen enkele keer waargenomen. Het is echt een van de moeilijkste spotten en te vinden vogels van de wereld. Daarna is hij ook maar een paar keer gezien voor het laatst. Uh, zeven jaar geleden. Maar het was een dood dier dat gewonden was door... Uh, ranges in Australië. En het is de eerste keer dat hij echt ja, op foto is uh, vastgelegd. Levert hem wel. Okay, dat is ja. wel bijzonder. Ja, helaas is dat ook de enige foto die wij op de website hebben kunnen plaatsen. Een dode nachtpapegaai, Maar goed, dat, dat, ja. is, dat is niet anders. Hoe, voor de mensen die het nog niet hebben kunnen zien. Hoe ziet een nachtpapegaai eruit? Nou, het is niet heel erg verschillend van een, uh, van een parkiet. Hij is niet zo groot. Hij is uh, mooi mintgroen. Een, ja, een, een, ik, ik vind het een mooie vogel. Ja, maar, maar ja, om nou te zeggen dat hij heel bijzonder is... Ja, hij is bijzonder omdat er niet zo heel veel meer van voorkomen. We weten eigenlijk weinig ervan af. Misschien wel helemaal niks. Um, we weten niet hoeveel er nog zijn. We weten niet precies waar ze voorkomen. Ook de fotograaf die deze foto heeft gemaakt wil niet zeggen waar hij precies de foto heeft uh, genomen. Ook om, om smokkelaars en stropers natuurlijk tegen te houden. Wat op zich heel goed is natuurlijk. Ja, we weten er niks van. Het is een hele bijzondere, mysterieuze vogel. Um, en het is natuurlijk op zichzelf al bijzonder dat zo'n soort kan blijven bestaan. Uh, uh, zodat er maar heel weinig zijn. Uh, ik heb wel een fotootje van hem gevonden, inderdaad een groene papegaaiachtig. Hij heeft wat krommere, scherpere snavel en rond zijn ogen ziet hij er ook wat, wat uilachtig uit. Heeft dat te maken met dat het een nachtdier is? Ja, dat weten we dus niet. Oh. We, nee, dat weten we niet. Er zijn heel veel dingen die we nog zouden moeten onderzoeken, uitzoeken. Maar ja, als je er maar eentje ziet elke zeven jaar, dan, uh, dan is het gauw afgelopen met nou. het diergedragonderzoek. Uh, het is een beetje een vreemde vogel, hè? Het is een beetje een vreemde vogel, dat is het zeker. <laughs> um, is het feit dat hij um, vooral in de nacht leeft... Um, het feit dat hij zo lastig te vinden is en, en vast te leggen? ook. Nou, dat lijkt mij niet. Want er zijn natuurlijk heel veel dieren die ook in de nacht leven... die we wel gewoon kunnen spotten en kunnen zien. Kijk, deze man die deze foto heeft gemaakt, die is uh, 15 jaar bezig geweest. Die heeft uh, 15.000 uur of 17.000 uur heeft gespendeerd in het wild... met als enige doel... Een foto maken van de Australische nachtpappagai. Dus die heeft er nogal wat voor, voor over gehad. Maar ik denk niet dat het te maken heeft met het feit dat ze in de nacht leven. Zeker niet, nee. Hm. Het heeft te maken natuurlijk ook dat er, dat er dan maar blijkbaar weinig zijn. Is het een bedreigde diersoort? Ja, het is een bedreigde diersoort. Ze staan ook op de, op de rode lijst. Als zijnde bedreigd. Uh, hoe erg bedreigd, ja, dat weten we ook niet. Nee. Uh, ernstig bedreigd, uh, ietsje minder bedreigd. Maar in ieder geval bedreigd. En hoeveel het er zijn, dat weten we niet. Schattingen lopen uit een van... ...enkele tientallen tot misschien nog een paar honderd. Nee, nee. Oké, okay. ja. nou. Dus dat heeft is niet deze deze foto? veel. Nee, zeker niet. Maar we moeten nog misschien één kanttekening plaatsen. Want deze fotograaf heeft eerder iets ontdekt... ...en dat bleek niet waar te zijn. Ja. Hij bleek gemanipuleerd te hebben. Hoe, hoe weten we of dat dit klopt. klopt? Nou, kijk, euh, experts van deze vogel zeggen dat... ...de foto die hij heeft gemaakt dat echt deze soort is. Dus dat hij niet mee gemanipuleerd is, dat deze niet nep is. Maar ja, het... Euh, het spreekt hem wel tegen natuurlijk, dat hij eerder iets geks heeft gedaan... met een andere soort vogel. Maar de deskundige gezegd, dit is hem echt. Goed. Bioloog, Freek Vonk, dank. En de foto, ik zei het al eventjes, van... Um, nou ja, het is dan wel een dood exemplaar, maar toch. Van de nachtpappagai. u ziet hem op zijn rug. Op NOS.nl. Vier minuten voor half tien hebben we nog even voetbalnieuws. Want Vitesse en Chelsea zijn het eens geworden... over de overgang van Marco van Ginkel. Vertrekt dus bij Vitesse en gaat naar uh, Chelsea toe. Rachna Niemeyer, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt als een mooie stap voor Van Ginkel. Ja, het klinkt ook als een uh, lucratieve stap, mag ik dat opmerken? Maar het, uh, ja, het is natuurlijk sportief, uh, even serieus, een uh, geweldige transfer voor hemzelf. Voor uh, Vitesse, dat natuurlijk samenwerkt. Vorig jaar waren er ook veel spelers uit Londen al actief in uh, Arnhem. weer teruggekeerd naar, uh, naar, naar Chelsea. Maar uh, ja, het is niet wisselijk. Uh, niet Dit is een uh, miljoenentransfer en daar mag. Uh, Vitesse trots op zijn. En Marco van Ginkel persoonlijk natuurlijk ook. Ja, had jij dat verwacht? Zo'n grote club voor uh, nog 20 Middenvelder. Nou ja, als je het een half jaar geleden had gevraagd, misschien uh, had ik gezegd nee. Maar als je de berichtgeving van de laatste weken en ook zeker de laatste dagen volgde, dan, uh, dan komt, het, uh, komt het niet meer als een verrassing. Um, omdat de BBC deze week ook al heel stellig meldde dat er een persoonlijk gesprek, of in ieder geval één gesprek, misschien wel meerdere, is geweest met, uh, met Marco van Ginkel. Ja, als je met José Mourinho, de trainer, daar de special one... Uh, ...uit Portugal uh, gaat praten, dat uh, dan voor de special one uit Scherpenzeel... Hè, ...want uh, daar komt hij vandaan. Ik rijd het toevallig in de buurt op weg naar de training van, van Vitesse. Ja, goed, dan weet je dat er serieus zaken gedaan gaan worden. Hmm. Er is al eerder telefonisch gesproken. Dus op basis van de laatste dagen is het geen nieuws. Maar uh, dat is het natuurlijk eigenlijk wel. Ja, soms kan het met een special one ook uh, verkeerd aflopen. Namelijk dat een special one te vroeg naar het buitenland vertrekt... ...of naar een grote club. Denk jij dat het een goede keuze is van Van Ginkel om naar Chelsea te gaan? Nou ja, het is in ieder geval de bedoeling uh, dat hij daar ook echt gaat voetballen. Er zijn hem speelminuten in vooruitzicht gesteld. Uh, en je ziet de bedoeling dat hij bijvoorbeeld, je ziet de vercentreel wat dat betreft. Uh, ja, uh, die kunnen vergeet. Hij uh, gaat niet nog een jaartje bijvoorbeeld ook op het BK in uh, Arnhem uh, spelen. Uh, het is een jonge speler, hij heeft 20 jaar. Dat is uh, met de concurrentie op het middenveld van Chelsea natuurlijk uh, ja, goed jongen. Aan de andere kant, wat zijn vertrouwen in je is, je voelt jezelf goed. Uh, dan moet je ook die moedig doen, dan moet je ook maar gewoon gaan. Uh, als je bij Chelsea niet slaagt, dan kun je naar alle clubs in de wereld alsnog. Uh, hij moet deze stap gewoon zetten. Het is uh, ontzettend lucratief, het is sportief, een enorme uitdaging. En uh, er zijn natuurlijk ook voorbeelden van spelers die vroeg naar het buitenland zijn gegaan, die het wel gemaakt hebben. Dus, dus uh, het is gewoon een mooie stap en gewoon lekker doen. Ja, en een mooie deal. En dat heeft natuurlijk ook te maken tussen de, uh, met de contacten tussen Jordania en Abramovic hè, van Chelsea. Ja, en hoe dat dan precies in elkaar steekt, dat wil je natuurlijk altijd graag, uh, graag weten. Ja. Nou ja, het is de vraag of daar vandaag wat, uh, wat duidelijk over, uh, over wordt. Maar uh, dat er iets te vieren valt, dat er vandaag een taart wordt besteld... ergens bij een bakker in Scherpenzeel... <lacht> dat lijkt me in ieder geval iets wat ik uh, wel met zekerheid durf te zeggen. Nou, horen wij later van jou hoe die taart eruit ziet. Ragnar Niemeijer over Marco van Ginkel. Ragnar, dankjewel. Nou, en wij gaan zo aan de chocoladezoenen. Twee keer zes. Heerlijk, want wij hebben vakantie. We wensen u een hele fijne tijd. En wij Zeker. zien en uh, horen uh, en uh, lezen u graag bijvoorbeeld op Twitter over een maand weer. Zijn kookomon, wil je er ook een? Goeie, nee, dankje. Nee? Lekker En nee, dan pas ik niet meer in mijn pakken. Ach, vertel maar wat ja, je wel, hebt er juist. Goedemorgen, fijne vakantie Straks nog in trouwens. Den. Ja, dank je. Uh, ook bij ons uh, aandacht voor de applicatie van uh, Koning Albert en de nieuwe koning van onze zuiderburen. Ik ga praten met de man die hem jarenlang heeft getraind en heeft opgeleid om uh, zich uh, goed en kundig te gedragen in de media bijvoorbeeld. En gisteren kwam minister Opstelter van justitie met zijn cybersecurity beeld. De stand van zaken op het gebied van onze internetveiligheid. Onderzoeker Brenno de Winter maakt gehakt van de aanpak van cybercrime in dit land. Want dat deugt nog altijd een heleboel niet. Dat en meer, zometeen bij de KRO. Goeie vakantie. Dit is Radio 1. Nou, het NOS is journaal, Jan van der Putten. Patiënten die fouten op hun rekening van bijvoorbeeld het ziekenhuis... of de fysiotherapeut ontdekken, zouden een bonus moeten krijgen... of een korting op hun eigen risico. Minister Schippers gaat daarover in gesprek met de verzekeraars. Die financiële tegemoetkoming voor patiënten die fouten opsporen... is een ideetje van de SGP...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 naar de verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Nog wat langere files op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij het Knopenburgerveen Burgerveen 3 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp 2. En op de A10 de ring west van Amsterdam richting Den Haag... voor de Koentenot 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Nederland wordt voor miljarden leeggeroofd door cybercrime. En we doen daar veel te weinig aan. Tsunami aan kamervragen en moties moet worden ingedampt. Is prins Philippe een waardige opvolger van zijn vader, Koning Albert. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is twee over half tien. Hier is De Caro met Goedemorgen, Nederland. GELUIDEN. Jet Mok is vanochtend in Amsterdam. Waar de gemeente met een kantorenloods kwam. Als middel tegen leegstand. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland. Internetcriminaliteit, dames en heren, is een van de grootste bedreigingen op dit moment voor bedrijven en de overheid. Het kost de Nederlandse economie miljarden euro's en we doen veel te weinig om dat op te lossen, zegt Brenno de Winter. Die is onderzoeksjournalist en IT-specialist. Brenno de Winter, goeiemorgen. Goedemorgen. Gisteren heeft minister opstelter van Veiligheid en Justitie een derde, uh, uh, het derde cybersecurity beeld van Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Jij hebt dat hele uh, rapport doorgespit, uh, gespit, neem ik niet kwalijk. Wat is je conclusie? Nou, dat criminaliteit uh, in twee vormen uh, een momenteel een probleem is. Spionage uh, door overheden en uh, aan de andere kant gewoon geharde criminaliteit. De criminelen worden steeds beter uitgerust om uh, ja, hun dingen te doen. En uh, het Nederlands bedrijfsleven blijft enorm achter met het uh, beveiligen ertegen. Want heel vaak is het eenvoudig te voorkomen. En dat doen we dus onvoldoende. Ja, praten we zo over verder. Uh, de vraag is, waar komen die miljarden vandaan? Hoe bereken je dat? Nou, wat door een aantal experts al een tijd is berekend... is gewoon van wat is de, het intellectueel eigendom wat wordt geschonden... wat zijn de bedrijfsgeheimen die verdwijnen. Nou, we hebben zelfs in Nederland een, een voorbeeld uh, gehad... Uh, waarvan 150.000 computers die vooral in het bedrijfsleven staan... Uh, ja, zeg maar toegang is gekregen en gewoon allerlei documenten zijn gestolen. Dus het, is, het zal altijd de slag in de lucht blijven van, van die experts... Maar aan de, ander, eh, aan de andere kant dat het om serieus geld gaat, eh, dat is wel duidelijk. En opstelte schrijven over in dat cybersecurity beeld, dat het de Nederlandse economie ook daadwerkelijk raakt. Ja, dat is wel duidelijk. Maar de vraag is hoe hard? Ja, en dat, dat blijft heel lastig. Weet je wat het probleem is met die internetcriminaliteit? Op het moment dat je niet direct wordt getroffen, weet je dat dus niet. Dus stel dat jouw gegevens worden gestolen en een bedrijf in China of een bedrijf in Amerika gaat opeens hetzelfde product op jouw manier maken. Wat ja. is nu de schade die je leidt? Ja. Goed nou, de minister heeft gezegd, ik ga met harde hand optreden tegen dit soort criminelen. Kan die dat eigenlijk wel? Nou nee. En en wat je elke keer ziet is dat hij dat, gaat die steeds harder roepen. Hè? En Elke keer blijkt dus dat het resultaat gewoon heel erg tegenvallen. Dat netwerk wat je net aangaf, van die 150.000 computers in een bedrijfsleven in echt allerlei sectoren, ja. daar is nog niet eens een verdachte of een, een, een oorzaak in beeld, ja. eh, zover bekend. En ja. Elke keer lijkt je achter de feiten aan te lopen. En de enige resultaten die hij boekt zijn vaak hackerspakken pakken... die mensen hebben gewezen op lekken en, en die ook een beetje scoren. Ja. Ja, dat is leuk voor de bühne, maar dat gaat natuurlijk niet de criminelen... en zeker niet de vreemde mogendheden tegenhouden. Nee. En nou is het zo dat de minister heeft gezegd... Dat wij zijn voor een deel wel verantwoordelijk... maar toch ook vooral de banksector zelf, bijvoorbeeld, als we het over banken hebben. En nou zie je in het buitenland dat ze daar, bijvoorbeeld in Israël, hebben gezegd... dit is chef zagger. dit moet de premier onder zich hebben... en er moet veel en veel en veel meer meer geld worden uitgetrokken. Zeker bij het dichtst bekabelde uh, land van de hele wereld, namelijk Nederland, uh, waar ja. ook nog eens een paar hele, hele grote servers staan. Ja, dat, dat klopt. En, en ook gewoon, kijk, we steken miljarden om banken overeind te houden. En uh, vervolgens zeg je van, ja, het is jullie probleem. Nee, het is ook, ook gewoon belastinggeld wat erin zit. Het raakt onze hele economie dus het is gewoon een, een ding wat je heel erg dichtbij moet houden. En bedrijven die dus niet voldoen, zul je dus ook moeten gaan ingrijpen. Ze verwerken wel persoonsgegevens van burgers. Die ja. worden daar weer het slachtoffer van identiteitsdiefstal. En het lijkt wel alsof die boodschap gewoon in Den Haag niet wordt gehoord. Nee, maar de opsporingsautoriteiten die hiermee aan de slag moeten gaan hebben gewoon heel weinig geld en heel weinig mensen. Nou, dat is, dat is niet waar. Um, ze, hebben, ze hebben geld bij justitie vrijgemaakt om tien grote zaken per jaar te doen. Ja. Daar doen ze er maar zes van. Ja. Dus uh, er is wel degelijk tijd. En die zes die ga je ook nog besteden aan zaken als uh, nou ja, weet je, het vervolgen van een henkel die op een lek wijst. Dus dan heb je niet echt begrepen dat de problematiek heel erg veel groter is. En uit het beeld van, van opstelten zelf blijkt dat slechte wachtwoorden bijvoorbeeld een heel groot probleem is. Ja, dan is het raar dat je dan vervolgens uh, uh, Henk Krol gaat vervolgen. Ja, met andere woorden, je zegt eigenlijk met zoveel woorden... de overheid en de minister hebben er eigenlijk de ballen verstand van. Ja, dat zeg ik eigenlijk met zoveel woorden. En ik zeg ook dat ze het geld wat ze investeren momenteel in het verkeerde investeren. Ja, als je nog meer geld... Het is een beetje het jongetje dat in de disco staat en elke keer het verkeerde doet om meisjes mee naar huis te nemen. En dat dan nog harder gaat proberen. En dat, daar, daar lijkt opstoten een beetje op. En elke keer het verkeerde doen en dan en dat gaan we nu nog harder doen, want het werkt zo slecht. Dus gaan we gaan het nog harder proberen. En, en daar lossen we geen problemen mee op. En dit begint wel heel urgent te worden. We weten nu sinds een kleine maand dat de grote spionageaffaire ooit heeft gespeeld. Dat dat dus ook daadwerkelijk op bedrijf is gericht. Maar nou, je ziet hele lauwe reacties erop. Is dit niet iets wat je nou bij uitstek in Europa zou moeten uh, gaan regelen? Ja, misschien wel. En, misschien moet je dus, en er wordt ook gewerkt om bijvoorbeeld een nieuwe privacy-richtlijn... waarbij je ook bedrijven, bedrijven boetes kunt opleggen als ze gewoon gegevens slecht beschermen. Ja. Misschien moeten we daar inderdaad veel meer energie in gaan steken. Want kijk, op het moment dat onschuldige mensen het slachtoffer worden van criminaliteit... en ze weten het niet eens omdat die bedrijven niet eens melden dat ze gehackt zijn... Ja. Ja, dan, dan wordt het ook voor ons burgers wel heel moeilijk om ons te beschermen. Dus ja, ja waar ze het regelen vind ik eigenlijk vooral door het. Je hebt het maar, over identiteitsfraude dan, maar het is natuurlijk uh, nog, nog dichter bij huis, zal ik maar zeggen. Uh, als je je geld niet meer van de bank kan halen omdat het hele systeem plat ligt. Of, zoals in Oost-Europa is gebeurd, als ze gewoon een hele bank leegroven op deze manier. Ja, en, en, en creditcardmaatschappijen krijgen al heks die, die gewoon echt tientallen miljoenen kosten... Um, dit, dit is al iets wat, wat uh, ja, gewoon echt vormen aanneemt. En ja. al weten we het niet exact, het is wel heel duidelijk dat het om heel veel geld gaat. Ja. En om onze concurrentiepositie. En juist daarvoor hebben we inderdaad Europa opgericht. Ja, je zei net: bedrijven zouden zich moeten, uh, moeten worden verplicht om zich te beveiligen. Ja. Ze zijn het al verplicht, maar er moet in ieder geval op, geha uh, op gehandhaafd worden. Zeker als je persoonsgegevens verwerkt, en dat gebeurt heel vaak uh, in combinatie met de manier waarop ze geld verdienen, dan zijn ze verplicht zich afdoende te beveiligen. Maar het beleid van dit kabinet is juist om het toezichtsorgaan juist kleiner te maken in plaats van groter, namelijk het college bescherming persoonsgegevens. Ja. Ook al hebben die met boetes een positieve business case. Juist. Jij, dus doet dus zelf ook niet. Jij doet zelf ook aan beveiliging van bedrijven, begrijp ik? Ik beveilig geen bedrijven, nee. Maar je... Ik geef wel trainingen erin. Ja. Uh, en ik probeer wel via lezingen heel veel mensen te waarschuwen voor de, de problemen die er spelen. Ja. Uh, maar ik verwacht daar, geen, daar niet de business uit. Ik verwacht dat, dat wij, wij in het AI moeten gaan doen, is dat bedrijven zelf mensen gaan vrijmaken. Zelf aan de slag gaan. En dat zou snel moeten gebeuren? Wat mij betreft gisteren. Is jouw beeld ook van datzelfde bedrijfsleven, inclusief banken, dat het inderdaad uh, zo lekker is als een mandje allemaal? Nou, zo lekker als een manje zou ik niet zeggen, maar er gebeuren, er gebeuren nog steeds heel veel dingen. Er zijn nog steeds mensen die dingen bij mij melden. Het is wel zo, sinds dat de sfeer is veranderd in Nederland en uh, mijn bronnen ook nog ja, kon, uh, worden vervolgd, dat ik heel terughoudend ben geworden met melden. Juist. Ik heb weet van tien grote organisaties die lek zijn en waarvan het risico om te melden gewoon voor mijn bronnen te groot is. Omdat ze anders strafrechtelijk kunnen worden vervolgd? Ja. En uh, dat heb ik recentelijk ook bij de hoorzitting bij uh, Overbanken aangegeven in de Tweede Kamer. Ja. Um, en daar wordt dan ook van de politie uit gelijk geroepen van nou we gaan naar een oplossing zoeken daarvoor. Ja. En daarna laten ze natuurlijk nooit meer wat van zich horen. Want ja, ja dat is dan moeten ze echt gaan werken. Je zegt tien gevallen, tien bedrijven. Welke bedrijven zijn dat? Ja, dat ga ik dus niet zeggen, want op het moment dat dat, dat gebeurt lopen bronnen gevaar. En dat is dus het vervelende. We hebben dus nu een sfeer gecreëerd waarin het niet normaal is dat je problemen aan de kaak stelt. Nee, maar ja, jij bent onderzoeksjournalist. Jij hoort toch als onderzoeksjournalist ook het algemeen belang te dienen? Ja, ik dien ook het algemeen belang. Maar een journalist is niks waard op het moment dat zijn bronnen meteen gevaar lopen en je weet dat ze gevaar lopen. Ik kan wel zeggen dat tussen die tien organisaties één bank zit. Renno de Winter, onderzoeksjournalist en IT-specialist. Ik dank je zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Voor de kust van Alaska is een diepzeevis naar boven gehaald... die naar schatting 200 jaar oud is. Is dat eigenlijk een hoge leeftijd voor een vis? Het antwoord komt van conservator uh, Arthur Oosterbaan van Ecomare. Vissen kunnen in het algemeen uh, behoorlijk oud worden. Uh, de meeste Noordzeevissen die halen wel 30 jaar als ze niet opgevist worden. Dat geldt ook voor aquariumvissen. De steur, de verschillende soorten haaien... En uh, meervallen die kunnen 80 tot 100 jaar oud worden. De haringkoning, dat is een hele bijzondere vis, die haalt ook 100 jaar. De Groenlandse haai haalt zelfs 200 jaar. Hoe gaat dat uh, in zijn werk, het bepalen van de leeftijd... dat is dus uh, aan de hand van jaringen in de gehoorbeentjes, de otolieten van de vis... of op de schubben. En nu is er een meneer uit Alaska, die heeft dus een soort roodbaars gevonden. En daarvan beweert hij dat ook dat die 200 jaar oud is... En, uh, ja, en een doodgewone goudvis, uh, ja, meestal halen ze die leeftijd niet. Maar als hij dus uh, goed verzorgd wordt, dan kunnen ze tot 50 jaar oud worden. Weet u dat ook weer? Heeft u een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Amsterdam. En in de hoofdstad is Jet Mok. De gemeente Amsterdam had een probleem. Want 1,2 miljoen vierkante meter aan kantorenruimte staat leeg. En toen bedachten zij de kantorenloods. Paul Oudeman, u bent de kantorenloods van de gemeente Amsterdam. Wat is dat? Ik ben een ambtenaar die zich uh, bezighoudt met de leegstand van kantoren... en de transformatie probeert op gang te brengen in deze stad. Dat klinkt heel erg ambtelijk. Wat, wat doet u in de praktijk? Ik uh, wijs mensen de weg binnen de gemeente en probeer het op, uh, te versnellen, het proces. Oké, okay, we staan hier dus in een leeg kantorenpand... Het pand in Amsterdam-West staat vrijwel helemaal leeg. Beneden zijn een paar winkels uh, die, die wel verhuurd worden, een paar winkelpanden. Wat doet u nou met zo'n pand als dit? Nou, we, we, we benaderen in eerste instantie de eigenaar en we willen weten wat hij ermee gaat doen. Uh, het, en dat liefst op korte termijn. En in dit geval zei de eigenaar, wij zijn een kantoorbelegger, wij uh, willen niks met dit pand. Maar we staan in principe wel open voor verkoop. En uh, toen meldde zich uh, Bart Lippens en die wilde hier best wat mee doen, maar wilde ook wat meer zekerheid hebben vanuit de gemeente van ja, werk jullie dan wel mee aan? Hij zag al vreselijke uh, procedures voor zich die jarenlang zouden voortslepen. Nou, dat zou zomaar kunnen. Dat... Ik vraag het hem zelf eventjes. Ja, ja. Bart Lippens. Ja, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Um, u heeft een leeg kantoorpand en dat staat ook al heel lang leeg hè? Ja. Nou, nou we hebben het pas sinds een maand in eigendom. Uh, maar we hebben voor ons dit gebouw gingen kopen... hebben we eerst uh, geïnformeerd bij Paul Ouderman... of uh, dit gebouw uh, uh, mogelijk te transformeren is naar woningen. Dus toen u het kocht, bent u eerst even naar de kantorenloods van Amsterdam gegaan. Dan heeft u gevraagd, nou, uh, wat kunnen we hiermee? En hoe gaan we dat zo snel mogelijk doen? Exact, exact. En uh, Paul Ouderman heeft ons wegwijs gemaakt bij het stadsdeel... Bij bureau Erfpacht. En uh, pas nadat die instanties ons de zekerheid hebben gegeven dat er mee wordt gewerkt... hebben wij besloten dit gebouw te kopen van het fonds. Oké, okay, dus u heeft dit, dit gebouw gekocht. En wat, wat wilt u er nou mee? Kunt u even heel kort beschrijven waar wij hier staan? En hoe u voor zich ziet hoe dit er over een paar jaar uit gaat zien? Nou, We staan op de rand van een, uh, van een bedrijventerrein, een landlust. Uh, maar het leuke is dat dit gebouw grenst aan woningen. En we kunnen hier een uh, fantastisch wooncomplex van maken... Uh, omdat je, we hebben een enorme, dat kun je helaas niet zien op de radio... We hebben een enorme uh, binnentuin waar je 2000 meter uh, algemene groenvoorzieningen kan maken. Gewoon een tuin kan maken dus, van waar, waar, waar, waaruit je vanuit de woningen heel makkelijk naartoe kunt. Hierachter ligt ook een mooi park. Hoe moet dit eruit gaan zien, hè, binnen? Uh, uh, Hierbinnen gaan we uh, woningen maken van rond de 70 vierkante meter. Uh, woningen waar vragen we eens in het stadsdeel. Huurwaardes van rond de 800 euro per maand. Uh, op de rand, uh, tenminste, binnen de ring uit 10. Dus we noemen dit gewoon nog Amsterdam Centrum. Uh, dus een product waar gewoon vraag naar is. Dus je gaat uh, echt van een, van een probleem maak je iets uh, uh, nuttigs. En dan heeft u de spelverdeler, de kantorenloods van de gemeente Amsterdam... die u door al die procedures heen loodst. Ja, dat is correct. Ja, zonder de kantorenloods zou denk ik deze procedure misschien wel dubbel zoveel tijd uh, in beslag nemen. En dan had u dit pand waarschijnlijk niet gekocht. Nee, hadden we het niet aangedurfd. Nee. Dus, nog even terug naar de kantorenlood zelf. U heeft een belangrijke functie binnen de gemeente Amsterdam. U gaat misschien wel de stad weer een beetje opleuken... na al die uh, leegstand in de kantoren. Nou ja, het betaalt zich in ieder geval op dit moment uit. En dat, dat is natuurlijk heel leuk. Dat, je, dat je ook als stad zeg maar, voor de inspanningen wordt beloond. Want het werkt, hè? De, de, de leegstand is afgenomen voor het eerst in misschien wel tien jaar... als ik het, als ik het goed heb. Ja. Wat raadt u andere gemeentes nou aan? Uh, zoveel mogelijk oplossingsgericht uh, mee te denken. Is dat niet altijd de bedoeling? Ja, maar het is, het, is, het is lastig in deze tijd. We zijn gewend om voor een heel mooi stuk grasland... een nieuw stuk stad te bouwen. En daar zijn al onze procedures intern op ingericht. Ook de hele vastgoedmarkt is daarop ingesteld. En opeens moet je doen met een bestaand gebouw... op een bestaande locatie, met een bestaande omgeving... met een bestaande eigenaar... die er iets totaal anders mee wil gaan doen. En daar moet je voor openstaan? Uh, en daar moet je iets anders mee omgaan. Hartelijk bedankt. En wij bedanken Jetmok.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 Ja, deze dag 1998 scoort Dennis Bergkamp in de laatste minuut van de kwartfinale tegen Argentinië in Frankrijk. Het mooiste doelpunt voor Oranje op het WK. Het doelpunt werd door Jack van Gelder, u hoorde hem net al voorzien, van legendarisch commentaar. Ja, dat was, dat was een hele hectische wedstrijd hè, tegen het grote Argentinië. Uh, ja, twee grote ploegen tegen elkaar, uh, nu ging het, het recht om. En uh, ja, die sfeer overheerst ontzettend in die wedstrijd. Dus uh, ja, het was, was spanning. Uh, ieder moment had je van O en A en O. Uh, er viel als ik me niet vergis, ook nog twee rode kaarten in de wedstrijd. In ieder geval kregen zij een rode kaart, kan ik me nog herinneren. En uh, waardoor ik zo uit mijn dak ga, is, is niet puur vanwege het feit dat je een doelpunt scoort in die fase en dat hij zo mooi is. Maar ik zeg in de aanloop uh, naar, de, naar die bal, ik voel dat we in de halve finale gaan komen. En op het moment dat ik dat roepen heb, Frank de Boer krijgt de bal... En dan komt die goal. Dus je, je, je hebt een moment voor jezelf opgebouwd dat je ja, meer hoop hebt dan, dan dat je het natuurlijk daadwerkelijk voelt. Maar als het dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren, ja, dan word je extatisch. komt hij wel voor. Is het? Oh, maar die doet er net niet. Nee, niks aan de hand. Frank de Boer had er goed het oog op. Nederland, Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer.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 Totale gekte, kippenvel over je hele lichaam. Van die momenten die, die, die je later nog wel terugvoelt in je lijf, weet je wel. Dat was iets heel bijzonders. En ik heb het al zo vaak gehoord, dat fragment van 13 keer Bergkamp. En veel mensen laten me het horen en ik word er heel vaak mee geconfronteerd in positieve zin. En dan nog, ondanks het feit dat ik het zelf ben, krijg ik er ook kippenvel van. Dat is Bergkamp! Dat is Bergkamp! Dat is Bergkamp! Dat is, is Bergkamp! De nadruk ligt nu op, uh, op de aanname en het afwerken van Dennis, wat natuurlijk schitterend is. Maar de paarsing van, van de Boerder is natuurlijk ook van een ongekende klasse. Dat zie je ook eigenlijk nooit, of, of bijna nooit meer. Maar uh, in dit geval is alles perfect uitgevoerd. De passing, de aanname de passeerbeweging en het intikken. Dat is allemaal een team. Ja, net zoiets als op het EK in 21 juni 1988, uh, Nederland tegen Duitsland, toen met Van Barsten. Ja, dat zijn ook van die momenten, weet je wel. Dat is het allerlaatste moment van een wedstrijd. Een cruciale goal. En dan, uh, dan ontstaat zoiets. Dus dat, uh, dat geeft het dat geeft dus wel extra waarde. Jack van Gelder over zichzelf en over Dennis Bergkamp en die prachtige goal in Frankrijk in de kwartfinale tegen Argentinië in 1998. Of ze aan het lachgas hebben gezeten, maar zo klinken ze echt. Shingai Shonitwa, eh, gitarist Danny Smith en drummer Jamie Morrison... in de formatie The Noise Hats. Het is net uit, single van juni 2013, dus dat is een paar weken oud. Free was de titel van het nummer 7. Minuten voor 10 u luistert naar de KRO op Radio 1. Een meerderheid van de artsen in de Verenigde Staten, dames en heren... heeft geen goed woord over voor zijn eigen beroep. Ze gaan gebukt onder te veel administratieve lasten... en hebben amper nog tijd voor hun patiënten om depressief van te worden. Michiel Vos, onze correspondent in de Verenigde Staten. Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen. Blijkt allemaal uit een enquête onder een vrij grote steekproef, 13.000 artsen. Hoeveel van hen zijn ongelukkig? Tweederde is ongelukkig. Uh, Tweederde van die 13.000 is ongelukkig. Mannen zijn ongelukkiger dan vrouwelijke artsen en oudere artsen zijn ongelukkiger dan jongere artsen. Uh, onder de 40 ben je nog steeds positief of althans enigszins positief als arts. Boven de 40 heb je meestal zoveel uh, klappen gekregen in het medisch bestaan dat je het niet meer ziet zitten. Dat je het medisch bestaan niet meer ziet zitten, dat je vindt dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Dat wordt gewijd aan uh, het simpele feit dat de jongeren onder de artsen nog niet zo genoeg hebben gezien van het systeem. En dat ze nog zeg maar uh, het verkeerde idee hebben dat het nog wat wordt. Maar de ouderen hebben al lang door dat het, uh, het medicijnenberoep, het doktersberoep zeg maar in de Verenigde Staten. Uh, niet is wat het geweest is en ook niet meer de glamour heeft van vroeger. De rijkdom ook, het inkomen, uh, de vrijheid, de onafhankelijkheid en het aanzien. Het zijn allerlei, allerlei dingen die mis zijn met het doktersberoep in Amerika. Ja, grootste ergernis is uh, de administratie. Ja, dat klopt. De administratie, het enorme papierwerk, het gevecht met verzekeraars het gevecht met ziekenhuizen, het gevecht ook met patiënten... die uh, steeds meer uh, procedures willen, steeds meer pillen willen... steeds meer medicijnen willen, uh, die steeds sneller een claim indienen... als er iets niet goed gaat. Uh, daarvoor worden ook weer medicijnen voorgeschreven... die eigenlijk niet nodig zijn, maar, zeg maar defensief worden gebruikt... om te voorkomen dat er een claim uiteindelijk ooit door een patiënt wordt gemaakt. Het is inderdaad het papierwerk. Het, het, het is het gevecht met wat ik zei, met... met uh, met verzekeraars. Het zijn uit alle dingen dat de, de dochter zeg maar onder druk ligt. Het is ja. uh, de, steeds minder bezoeken, steeds minder facetime met patiënten. Uh, ja, dat leidt allemaal tot een, tot een verminderende beroepszin. Ja, was het nou niet juist de bedoeling van Obamacare... althans een van de onderdelen van het grote gezondheidsplan... om dit soort problemen aan te pakken? Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Uh, Obamacare heeft daar iets aan willen doen. Obamacare is nog niet helemaal ingevoerd, zegt Obama zelf. We zegt, het er steeds... Maar heel veel mensen denken natuurlijk dat het niks gaat worden met Obamacare... ...wat betreft in ieder geval het goede gevoel van doktoren. Want doktoren zeggen alles wordt duurder, de prijzen zijn duurder... ...en de resultaten zijn er niet naar. De kindersterfte is hoog in Amerika vergeleken met andere westerse landen. Ik geloof dat het zelfs in 2012 op plaats 50 stond van kindersterfte... Um, op twaalf plaatsen onder Cuba. Uh, de levensverwachting is niet het hoogste. Terwijl de gemiddelde Amerikaanse patiënt uh, min of meer het meest betaalt. Uh, 20% van het bruto nationaal product in Amerika gaat naar de gezondheidszorg. Gezondheidszorguitgaven, dat zijn triljoenen. Uh, dat leidt allemaal tot een deel van de Amerikaanse gezondheidszorg die gewoon ziek is. Ja, en dan net terwijl dat nieuwe plan wordt ingevoerd? Dat klopt, dat nieuwe plan wordt ingevoerd. En. Net deze week is bekend geworden dat een groot deel van het plan een jaar later gaat worden ingevoerd dan, ingevoerd dan volgens plan. Er zijn allerlei dingen niet helemaal, die niet helemaal goed gaan. Er is nog steeds heel veel verzet tegen. Ja. Veel staten die niet willen meewerken. Veel Republikeinen die niet willen meewerken aan dit democratische plan. Ja. Dus dat plan is er ook nog niet helemaal door. Het is allemaal niet heel makkelijk. Nou, ik ben benieuwd of er überhaupt iemand nog wel dokter wil worden daar bij jullie. Nee, niemand meer dus. Ja, en ook nog het laatste is uh, dat je dus met een enorme schuldenlast begint ook. Hè, na je medische opleiding. Ja. Die je min of meer je hele dokters bestaan moet afbetalen. Fijn. Gezellig. Ja, uh, goed nieuws. Kut nieuws Only in Amerika. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel voor het bijlichten, Michiel. Tot snel. Dank. Straks, dames en heren, prins Filip is straks koning der Belgen. Is hij een waardige opvolger van zijn vader koning Albert? Ik ga erover praten met de man die hem jaren heeft getraind en heeft voorbereid op een leven in de spotlights in de media. Dus tot zo. Kies, goedemorgen Nederland. Kies KRO. Men nemen twee honden, een piano en een ensemble.